Twee uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Koningin Beatrix is aangekomen in Oman voor een privébezoek. Samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima landen ze op het vliegveld van de hoofdstad Muscat. Ze werd daar tijdens een korte ceremonie verwelkomd. Het gezelschap heeft straks een privédiner met de sultan. Het geplande staatsbezoek werd woensdag vanwege de onrust in Oman uitgesteld. Maar vrijdag werd duidelijk dat de koningin privé alsnog zou gaan. De Tweede Kamer is het niet met het privébezoek eens. Maar premier Rutte zei vrijdag al dat het bezoek en diner hoe dan ook doorgaan. Veel mensen betalen nog steeds te veel provisie voor verzekeringen die tegelijk worden afgesloten met een hypotheek of lening. Dat staat in een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten dat vorig jaar is uitgevoerd. De provisies voor verzekeringen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden zijn te hoog. In 2009 was er veel kritiek op de verzekeringen. Toen bleek dat tussenpersonen en adviseurs provisies kregen van soms wel 70 tot 80 procent. Excessieve provisies kwamen vorig jaar niet voor, maar volgens de Afv.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 Bij een grote operatie tegen de maffia zijn in Italië en enkele andere landen ruim 40 mensen opgepakt. Het gaat om leden van 'Ndrangheta', onder wie enkele kopstukken. Er werden ook verdachten opgepakt in Australië, Canada en Duitsland. Ze worden beschuldigd van onder meer afpersing en moord. Een van de kopstukken gaf zich niet zomaar over aan de Italiaanse politie. Hij hield zich schuil in een bunker en wilde pas na lang onderhandelen naar buiten komen. De 'Ndrangheta' staat bekend als de machtigste maffiaorganisatie in Italië. De groep zou een Speler zijn in de wereldwijde cocaïnesmokkel en staat bekend als uiterst gewelddadig. De politie in Schotland heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de mislukte zelfmoordaanslag in Zweden afgelopen december. Toen kwam alleen de zelfmoordterrorist van 30 om het leven, doordat zijn bomvest te vroeg ontplofte. De Schotse politie denkt dat de gearresteerde man hem heeft geholpen. Volgens de politie is hij geen gevaar geweest voor de veiligheid in Schotland. Hij werd opgepakt in Glasgow. Het afgelopen jaar heeft een recordaantal riviercruise-schepen in Amsterdam aangelegd. Het waren er bijna 1200, een stijging van een kleine 20 vergeleken met 2009. De riviercruise-schepen leggen in Amsterdam onder meer aan in de Eijhaven en aan de, de Ruitenkade. In 2010 is een van de stijgers verlengd, zodat er ook schepen kunnen aanleggen die langer zijn dan 110 meter. Een gemiddeld riviercruise schip biedt plaats aan zo'n 135 passagiers.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Meer en Blarikum 5 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht, daar staat tussen Afrit Den Dolder en, en Knoop het rijsweert 7 kilometer. Er stond een vrachtwagen met een klapband, maar inmiddels zijn alle rijstoken weer open. Bent u het type dat straks na zijn 65ste leuke dingen gaat doen? Of leeft u vooral nu?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 Goedemiddag mooi dat u luistert naar dit is de dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Maar het is dat ook niet een beetje goed dat vrouwen wat onderdrukt worden? Het oh, is gewoon voor idiotisch graag. Dag dames, wat uh, staan jullie hier nou te doen? Als je mij wil interviewen, moet je eerst even vragen of je mij wil interviewen. Ik moet helemaal niks. Ik ben man hè. Ik ben superieur. Onderdrukking is nooit goed. Maar ja, maar vrouwen? Zie zie er hier een paar staan. Ik denk dat is wel goed eigenlijk dat, dat ze nu en dan wat onderdrukt wordt. Ja, het van Po-nieuws. Jessica de Jong, je hebt uitgezocht hoe het komt dat er nog nooit een vrouw... in de raad van bestuur van ING, Philips of Shell zat. Ken je dit soort vooroordelen nog? Komen die nog voor? Uh, ja, dat blijkt dus wel. Hè. Als we deze straatinterviews uh, moeten uh, geloven, dan uh, is dat uh, zeker het geval. En uh, dat blijkt ook uh, uit mijn bevindingen. En uh, het belangrijkste punt wat ik even eerst wil maken. is dat uh, uit een belangrijke uh, internationale studio blijkt dat de promotieverschillen tussen mannen en vrouwen aanzienlijk zijn. Dat okay. maar drie keer meer. Maar daar komen we straks ja? uitgebreid op terug. Ja, het gaat oh, nu om even terug. om dit soort oh, vooroordelen. Ja. Jij zegt het ja, bestaat ja. ja, inderdaad. Banken zijn nog steeds veel te kwistig met het uitdelen van bonussen. Dat is niet alleen de mening van de Socialistische Partij... maar ook van de VVD, bleek gisteren. VVD-Kamerlid Matthijs Huizing. Ja, dat had ik toch helemaal niet verwacht... dat de VVD zich nu zou teweer gaan stellen tegen die bonussen, meneer Huizing. Hoe komt dat? Nou, dat is niet iets uh, nieuws uh, voor de VVD. We hebben dat afgelopen jaar uh, ook heel duidelijk gemaakt. We hebben alleen wel gezegd... we willen gewoon graag dat de banken wel eerst de kans krijgen... om te laten zien dat ze de boodschap uh, goed begrepen hebben... en dat via zelfregulering... In de codebank uh, tot de uiting brengen. Ja, en doen ze dat dan? Nou, het lijkt erop dat dat onvoldoende gebeurt. Uh, uit meerdere onderzoeken blijkt ook uh, dat het nog uh, onvoldoende uh, ingevoerd wordt bij, uh, bij banken. Ze zijn er ook niet transparant over. En uh, ja, wat de VVD betreft is het nu gewoon menens. Aan het einde van dit seizoen vertrekt voetbalcoach Louis van Gaal bij Bayern München. Dat maakte de club gisteren bekend. Robert Heukels, goedemiddag. Jij bent de biograaf van uh, Van Gaal. Hoe groot schat jij de kans dat hij inderdaad het einde van het seizoen haalt? Dat gaan ze per dag bekijken. Ik denk als uh, volgende week wordt gewonnen van Inter Milaan. Stel je voor dat ze daar 3-0 van winnen, noem maar wat. Ja, daar blijft hij zitten. Gaat hij daar uh, tegen verliezen en dan heb je geen enkele prijs eigenlijk meer om te halen... dan uh, wordt het wel een moeilijk verhaal. Oh ja, het denk. besluit van gisteren is een heel tijdelijk besluit. Het kan elke dag weer anders zijn. Ja, München kennende, FC Hollywood zoals we het noemen... dat, uh, dat zou zomaar anders kunnen zijn volgende week. Een privébezoek van koningin Beatrix aan de sultan van Oman... zorgt voor boze Kamerleden. Over reizen van de Oranjes die tot ophef hebben geleid... gaan we het straks hebben met historicus Wim Berkelaar. Wim... Links heeft nu een spoeddebat aangevraagd over die reis naar Oman. Is het terecht dat de Kamer daarover gaat praten? Nou ja, Toen ik eerst iets hoorde van die tweet van Geert Wilders... dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Dan moet je helemaal niet naar Oman gaan. Die zei het is dom. Om de ergens erg dom Erg dom. Ja. ja, hij had beter een beetje kunnen dom. Maar ja, je weet, Wilders laat al door. Het moet al gelijk erg zijn en, en Maar ik vond het ook een beetje dom. Maar ik moet nu wel weer zeggen, als je dan weer hoort... hoe die Arabische wereld is en die sultan is... hoewel dat natuurlijk een dictator is, daar moeten we niet uh, raar over doen dacht ik toch weer, uh, ja, een mens verandert soms ook van in inzichten. <laughs> uh, denk je, nee, misschien is het toch niet onverstandig dat ze gaat. Maar met mits en maar. Dichter bij de dag is vandaag Hans Wap. Aan het eind van de uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren... ga dan naar de website ditistedag.nu of mail naar ditistedag.nl. En mee discussiëren kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DDD. Matthijs Huizing, Kamerlid voor de VVD. U zei het net al, ik ben niet van de SP, ik ben van de VVD. Maar toch ook, de VVD maakt zich de laatste tijd zorgen over die bonuscultuur. Um, ik dacht dat u zei inderdaad, het laatste jaar. Komt dat dat sindsdien u het woord voert op dat punt? Nee hoor, ik voer pas sinds, het woord sinds uh, eind oktober, uh, toen ik in, uh, in de Kamer kwam. Uh, dit is door mijn uh, voorganger Frans Wekers uh, ook al uh, een aantal keren heel duidelijk gemaakt. De huidige staatssecretaris van Financiën? De huidige staatssecretaris, uh, dat uh, de bonuscultuur uh, zoals die er altijd was bij, uh, bij banken geleid hebben tot uh, onverantwoord risicomanagement. En dat dat uh, uiteindelijk natuurlijk ook een van de belangrijkste redenen is dat we in die, uh, in die kredietcrisis zijn gekomen. Maar We kennen de VVD als de partij van het bedrijfsleven. Levert dit standpunt u geen uh, nare reacties op uit uw achterban? Nou, Er zullen natuurlijk altijd mensen uit het bedrijfsleven zijn die het niet met ons eens zijn. Maar de echte ondernemer is het uh, zeer zeker met ons eens. Want het is natuurlijk heel makkelijk om met geld van een ander risico's te nemen. En als het goed gaat, daar uh, de vruchten van te plukken in de vorm van uh, commissie of, uh, of bonussen. Maar op het moment dat het uh, verkeerd gaat, uh, is uh, om te beginnen uh, de spaarder zijn geld kwijt uh, als hij niet oppast. En uh, als tweede kan uiteindelijk de samenleving in de vorm van de overheid bijspringen om zo'n overeind te houden. Ja. Dat is uh, niet echt uh, het ondernemerschap wat de VVD uh, voorstaat. Maar op dit punt, wat is het dan het belangrijkste verschil tussen de SP en uw partij? Nou, ik denk dat de SP uh, veel meer uh, alles uh, echt in, in hele rigide regels uh, wil vastleggen. Maar daar pleit u nu ook voor, want de, de, de zelfregulering die werkt niet goed, zegt u. Nou, wat wij zeggen, kijk, je hebt de codebanken. Uh, en dat is natuurlijk een, uh, een, een, een scala van maatregelen die de banken met elkaar afgesproken hebben te nemen en waar ze zich zeggen aan te zullen houden. En het bonusbeleid is daar maar, het beloningsbeleid in het algemeen zou ik eigenlijk moeten zeggen, is daar maar één onderdeel van. Ja, en dat is een vrijwillige afspraak tussen de banken zelf hè? Ja, dat is een vrijwillige afspraak. Iedereen zegt zich daar uh, uh, aan te zullen houden. Uh, en uh, men verwacht ook uh, van uh, nieuwe toetreders op de markt dat die dat ook doen. En uh, dat wordt uh, ieder jaar gemonitord uh, uh, door een evaluatiecommissie. Waar ja. dat staat, wordt het parlement ook over uh, uh, geïnformeerd. Ja, goed, en de beloningsbeleid is daar maar een onderdeel van. Ja. Even hier aan tafel, winnen wij ons nog op over bonussen? Als die weer terug zouden keren, Wim? Nou ja, ik moet wel die Matthijs Huizing huldigen. Want ik dacht altijd, de VVD loopt het allemaal eens goed te praten. Natuurlijk hebben we een probleem met die bonussen. Omdat dit namelijk banken zijn die voor een deel eh, spaarbanken zijn. Dus dat zijn die mensen moeten gewoon netjes op, die, op dat geld passen. En uh, al dat risico investeren. Ik zou zeggen, laten ze dat knippen. En laten ze daar die bonussen aan geven. Precies, net... maak, maak, maak banken die spannende dingen doen. En laat die lekker hun gang gaan. Maar, maar ze... hou ons spaar eens erbuiten. buiten. Ja. Oh ja. ja. Robert ja. Heukels? Ja, ik vind dat als je uitzonderlijk presteert... dan mag je een bonus hebben, maar dat, dat is zo'n wildgroei geweest... dat het van mij ook... Uh, ik sluit me graag aan bij uh, de SP en de VVD. Bij allebei. Ja. Ik ben dus bijzonder verbaasd ook. Dat ja, de VVD, is er jong? Ja. ja, mijn mening is precies hetzelfde als de twee voorgaande heren. En uh, het lijkt me hartstikke goed dat ook vanuit de liberale hoek... Uh, nu ook wat kritische geluiden komen... ten opzichte van de hele bonuscultuur in het bedrijfsleven. Uh, we hebben daar als maatschappij behoorlijk veel schade van uh, ondervonden. En het is alleen maar goed dat ook uh, vanuit die hoek daar kritisch uh, geluiden... Ja. Komen en nou, uh, ja. Massale steun, meneer ja. Huizing, dat moet u goed doen. Maar dan de vraag, wat wilt u precies? Wat moet er veranderen, wat u betreft? Nou, het begint natuurlijk bij, met een cultuurverandering uh, bij de banken zelf. En dat vonden wij ook uh, wat teleurstellend toen wij een hoorzitting hadden met uh, de CEO's van de banken. Dat daar gewoon onvoldoende uit bleek dat ze de boodschap gewoon begrepen hadden. Maar wat wij nu heel specifiek willen is: er is al wetgeving. Wat, wat, wat merkt u daar? Nou, dat ze gaan ze, gewoon niet dat... door als ze kunnen? Nou, wat ze heel erg deden was het verdedigen van die bonussen. En met name zeggen, uh, goh, uh, als wij geen bonussen kunnen uitdelen... en niet, in ieder geval niet die forse bonussen... dan kunnen wij niet de goede mensen aantrekken. Nou, dat is echt een standpunt wat ik uh, bestrijd. Um, uh, ik herinner me dat ik zelf 15 jaar in het bedrijfsleven heb gezeten... en ook... Uh, um, uh, het geluk had uh, bonussen te mogen ontvangen. Ontvangen ik... zelfs, niet uitdelen, maar ontvangen. Nee, ja, ja. En ik mocht ze ook uitdelen, ah. maar ik zal u zeggen... dat ik er geen stap harder om gerend heb. Want je mag toch van iemand die een net salaris krijgt... sowieso verwachten dat hij datgene doet wat goed is voor het bedrijf. Ja. En er hoeft niet een bonus van, uh, van 200% van een al goed basissalaris uh, overheen te komen. Nee. Maar wat wij, en dat is uw vraag, wat wij specifiek willen... is dat de Nederlandse bank, die al kan ingrijpen... overigens als zij constateren dat het beloningsbeleid verkeerde prikkels in zich heeft... dat ze dat al vooraf kunnen doen. En dat de banken dus transparant moeten zijn... in ik ga het komend jaar mijn beloningsbeleid uh, zo inrichten... En, uh, en dat ook uh, voorleggen aan de Nederlandse bank. En die daar ook echt hun goedkeuring aan moet geven. Maar er is een wet in de maak waarin staat dat je niet meer dan 100% bonus mag geven. Dus je salaris mag je geven en de bonus mag niet meer dan 100% bedragen. één keer, hè? Ja, dat klopt. En je mag geen bonus uitkeren als er geen winst is. Dat klopt ook. Dus in beide gevallen zegt u, uh, als een bedrijf dat van plan is, dan moet de Nederlandse bank al ingrijpen. Als ze zich niet houden aan die afspraak, maar dat is ook natuurlijk in de wet vastgelegd, dus daar zal iedereen zich aan moeten houden. Maar wij willen nog eigenlijk een stapje verder gaan. En dat is, want nu mag de Nederlandse Bank achteraf ingrijpen. En die kunnen dan nog net op tijd verhinderen dat de bonussen uitgekeerd worden. Maar zoals u weet, een bonus is ervoor bedoeld om bepaald gedrag te stimuleren. Ja. En dan heeft het verkeerde gedrag. Uh, al plaatsgevonden. Um, en uh, kijk, je, je, net als nu met, uh, met de kredietcrisis, we kunnen nu gaan proberen overal alle bonussen die ooit uitgekeerd zijn terug te halen. Uh, he, Dat gaat niet meer lukken. Nee, afgezien of het, of het lukt, uh, het lost de crisis ook niet op. En waar wij nu mee bezig zijn is vooral te voorkomen dat we ooit nog een keer in zo'n crisis komen. Ja. U zei, we vinden eigenlijk dat er een mentaliteitsverandering plaats moet vinden bij die banken. Moeten u niet eigenlijk constateren dat dat gewoon niet gaat lukken? Want dat horen we ook al twee jaar. Of sinds de kredietcrisis gaat het al over die mentaliteitsverandering. Blijkbaar zijn die banken daar niet toe bereid. Nou, ik denk dat veel mensen binnen de bank daar best toe bereid zijn. Ik denk dat het probleem met name bij de bestuurders van de banken ligt. Nou, want dit zijn wel de bazen, hè? Dat zijn de bazen. En zij zullen ook als eerste het, het goede voorbeeld uh, moeten geven. Want een cultuurverandering begint natuurlijk bij jezelf. Uh, en begint aan de top. Um, en, nou ja, goed, wij, uh, wij willen in ieder geval... dat de Nederlandse Bank dus een nog zwaardere stok uh, achter de deur heeft... En we zullen dan uh, uh, in de loop van dit jaar, als de, de Monitoringcommissie uh, zijn definitieve evaluatie geeft, zullen we onze conclusies trekken. Oké. Okay. Aan de lijn is Boede Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemiddag meneer Staal. Goedemiddag. Ja, irritant gesprek tot nu toe voor u? Nou kijk, uh, uh, helemaal niet. Uh, iedereen doet zijn werk. Maar uh, wat wel lastig is, is dat er veel veronderstellingen in zitten die, uh, die eerst nog eens bewezen moeten worden. He, Noem dat er eens een. Duwt. Nou, u begint uw programma met te zeggen dat er weer kwistig wordt gestrooid met bonussen. Uh, waar stoelt u dat op? Dat, uh, dat is niet aan de orde. De banken hebben een code uh, afgesproken. Dat is een zichzelf opgelegd beloningsbeleid. Dat beloningsbeleid, daar hebben de banken van gezegd, daar gaan we ons aan houden. Er is een tussenrapportage geweest van de monitoringcommissie die zegt... de banken zijn goed op weg, maar ze zijn er nog niet helemaal waarbij nog in het midden gelaten wordt uh, of dat de grote banken zijn of een paar kleine buitenlandse banken. Mm -hmm. En vervolgens komt het definitieve rapport komt in dit najaar uit. Ja. En wat we doen in deze discussie is steeds vooruitlopen op de veronderstelling... dat dat rapport zal zeggen dat banken er zich niet aan houden. Ja. Nou, ik, ik behoud mij het recht voor om te zeggen, mogen we even dat rapport afwachten ja. alsjeblieft. Dat kan me voorstellen, maar het is niet zomaar iedereen die dat zegt. Het is zelfs de VVD in de Tweede Kamer. Bent u daar verbaasd over? ...zijn werk goed doet. De politiek heeft terecht... ...kritisch gereageerd op wat er bij banken... ...gaande was. Heeft ook terecht uh, uh, meegekeken naar wat wij deden... ...met de commissie Maas en, uh, en de code. En terecht is ook gisteren in het debat in de Kamer... ...aan de orde geweest de vraag... ...mogen wij erop vertrouwen dat banken die code gaan naleven? Ja. En daarvan zeg ik... Uh, dat moet in de komende verslagperiode. We krijgen straks de jaarverslagen van banken. Daar kunnen we allemaal in leven wat ze met implementatie van de code hebben gedaan. En we hebben nog een afzonderlijke monitorcommissie die in het najaar met een verslag komt. Ja, u zegt en heb geduld, heb al geduld. als met niet over elkaar heen, mogen we dat alsjeblieft even afwachten. Meneer Huizing. En de veronderstelling dat er nu kwisten gestrooid wordt met bonussen... is alleen maar gebaseerd op berichten over buitenlandse banken in het buitenland. Barclays zit hier niet. Morgan Stanley zit hier niet. Citibank zit hier niet. Meneer Huizing, en... u loopt hard van stapel. Even geduld. Nou, zoals ik al eerder gezegd heb... uiteraard wachten wij ook eh, die definitieve evaluatie af. Maar dan vraag ik toch ook aan, aan, aan de heer Staal... waarom eh, de banken bijvoorbeeld tijdens die hoorzitting... zo eh, vervent die bonuscultuur verdedigen. Dat die zo ontzettend noodzakelijk is. Ik denk dat het allerbelangrijkste namelijk is, is... dat de banken alles in het werk zetten... om het vertrouwen van de samenleving terug te krijgen. En dat doe je niet door de bonuscultuur te verdedigen. Dat doe je juist door... Uh, zeer actief te laten blijken... dat je je boodschap begrepen hebt... en dat je op een verstandige manier bezig bent. En dat mis ik. Meestal? Ja. Nou, Ik denk dat niet dat in die zitting... banken de bonuscultuur hebben verdedigd. Even in zijn algemeenheid. Bonuscultuur en variabele beloning... is een brede... Uh, uh, uh, zaak in het bedrijfsleven. Dat we dat afgelopen decennia hebben ingevoerd, daar kun je van alles van vinden. Daar vind ik ook dingen van. Daar moet je misschien ook op terugkomen. Dat is misschien allemaal helemaal niet zo'n gelukkig personeelsinstrument. Maar de bonuscultuur als zodanig is door bankiers in die zitting bij de Kamer niet verdedigd. In die zitting in de Kamer is door twee CEO's aandacht gevraagd voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. En dat betekent dat zij zeggen, wij leven hier in Nederland de code na, maar wij hebben de ruimte nodig om in Singapore voor onze mensen, waar een hele andere arbeidsmarkt geldt, mm. ook uitzonderingen te maken. Meneer om een Huizing voorbeeld te noemen. Meneer in Huizing, Singapore ja, ik wil even naar mijn Huizing als u het Ja, goed vindt. nee, maar ik wil dat even uitleggen. In Singapore ligt het vaste salaris heel laag. En kan het dus makkelijk zijn dat je drie keer 50.000 euro daarbovenop krijgt. Ja. En dan zit je echt niet in de miljoenen, maar dan praat je wel over 300% ja. variabele beloning, maar in een heel andere arbeidsmarkt. En voor die uitzonderingen vragen de CEO's de ruimte om dat te kunnen doen. Meneer Huising, het valt mee met het defensieve gedrag, zegt meneer Staal. Nou ja, goed, uh, iedereen zijn eigen perceptie, zou ik zeggen. Uh, dat was mijn uh, perceptie en ik denk dat ik niet daar de enige in was. En overigens hoeft uh, meneer Staal zich uh, dus ook geen zorgen te maken. Want uh, de Nederlandse Bank... die uh, toetst wat ons betreft dus vooraf uh, uh, bonusregelingen. Ja, daar weet ik eigenlijk ook nog wat rechts ja. van meneer Staal op horen. Zou je dat en... vervelend vinden, meneer Staal, als dat gaat gebeuren? Nee, de Nederlandse bank, er zijn twee verschillende dingen. De, de, de zelfregulering waarin uh, opgelegd wordt dat je niet meer dan 100% variabel mag hebben, dat doen de banken zelf. En de Nederlandse bank kijkt naar uh, uh, beloningen in relatie tot verkeerde prikkels. He, waar in de aanloop van de crisis terecht kritiek op is uh, uh, geweest. Ja. Dus, dus uh, het toekennen van bonussen voor commerciële prestaties... Ja. Dat, is, dat is waar met name de Nederlandse bank op toeziet. En ik ben het met de heer Huizing volstrekt eens... dat de Nederlandse bank daar direct op moet kunnen ingrijpen. Ook van tevoren, en voordat, voordat, die, uh, voordat die bonussen zijn uitgekeerd. Nou, even, voordat die bonussen zijn uitgekeerd, uh, uh, dat, dat lijkt me lastig, want dan is de commerciële prestatie nog niet verricht. Maar meneer maar, Huizing, Nederlandse... dat is toch wat u wil, of niet? De meneer Huizing? Uh, dat is inderdaad wat ik wil, omdat ik graag wil... dat de juiste commerciële prestatie uh, verricht wordt. Dus de Nederlandse Bank moet kijken naar welke beloning staat... Uh, tegenover welke prestatie. En ja. gaan wij het komend jaar niet uh, verkeerde prikkels uh, erin brengen? En dat is wat, waar ik graag heb dat de Nederlandse Bank uh, naar gaat kijken en ten aanzien van de hoogte van bonussen, uh, want meneer Staal weet ook wel... dat de VVD op zich niet tegen variabele beloning is. Mm -hmm. Dat als blijkt dat de markt in Singapore zodanig is dat je op een lager salaris... Een, een, dus ook een relatief hoog percentage uh, mm -hmm. variabele beloning zou moeten geven... dan kan je dat via het leg-uit-principe in de codebanken uh, doen... Ja. En uh, daar zal dan ook de gehele Kamer okay. zal daar genuanceerd naar kijken. Oké, okay, ja, vraag... nee, dat ben ik ook helemaal met u eens. En ik ben ook met u eens dat dat in de taak van de DMB ligt opgesloten om ook vooraf te kijken naar afspraken die gemaakt zijn over het uh, belonen van commerciële successen. Oké, okay. nou dit gesprek gaat ongetwijfeld verder. In december komt dus uh, de evaluatie van die code banken. We gaan dat met u beiden afwachten. Meneer uh, Staal, u blijft niet bij ons. Meneer Huizing, meneer Staal, dank voor uw bijdrage aan ons programma. Graag gedaan goeiemiddag. En je eh eh weer een nederlaag. De driten hingen in een ander. Ja, dan wordt het natuurlijk eh schwierig. Dan dan eh moest de voorstand eh eh een een een beslissing nemen of niet. Ja. Het stemgeluid van Louis van Gaal. Robert Heukels. Ja, twee jaar geleden een biografie over Louis van Gaal geschreven. Hij klonk zo deemoedig. Ken je hem zo? Jawel, jawel. Nee, ik bedoel, Louis van Gaal heeft meerdere gezichten. En uh, wat wij vaak uh, zagen in Nederland was natuurlijk een beetje een gesticulerende uh, van Gaal naar een wedstrijd. Beetje boze man. Ja, een beetje boze man. had hij weer een verkeerde vraag. En uh, München heeft hij zich uh, over het algemeen wel zo uitgelaten. Hij vertrekt uh, aan het eind van dit seizoen, is bekendgemaakt. Je zei net al aan het begin, nou ik moet maar afwachten of dat inderdaad het eind van het seizoen wordt of toch eerder. Hoe voelt hij zich op dit moment, denk je? Nou, hem kennende zal hij heel verdrietig zijn, omdat hij een uh, buitengewoon goede band had met de spelersgroep. En hij heeft natuurlijk in de loop der tijd behoorlijk wat mensen naar uh, München toe gehaald. Hè? Assistent, uh, keepers, trainer, computer, Nou, en ik ken hem vrij goed en, en weet gewoon dat hij voor die mensen en ook voor hun gezinnen en kinderen voelt hij zich verantwoordelijk. Ja. Dus, dus dit vindt hij heel vervelend. Voelt dat, hij het ook als een persoonlijk falen? Nou, dat weet ik niet. Hij heeft dit uh, gek genoeg uh, voorspeld in de, de Duitse editie van de biografie. Daar staat een uh, nieuw hoofdstuk in dat uh, in Nederland niet is verschenen. En uh, ik zat in Portugal bij hem afgelopen zomer en hij voorspelde dit jaar. Hij zei van we gaan absoluut niet zo goed presteren als het eerste jaar. Het wordt namelijk een soort doorselecteren zoals hij dat noemt. Hij kreeg uh, in het begin bij Bayern München... een vrij oude selectie in zijn maag gesplitst. Met heel veel sterren. Maar er zaten bijvoorbeeld vier superspitsen bij. Die kun je echt niet allemaal opstellen. Uh, daar heeft hij het uiterste uitgehaald. De, daar, daarmee hebben ze titels uh, gewonnen. Champions League finale gehaald. Ja, als vorig jaar was hij echt de grote ja, held daar. Hij was god daar. Het, het was onvoorstelbaar. Nog niet heel uh, erg lang geleden uh, eigenlijk. Nee, nee. nee. nee. Dus... Dat, dat heeft mij wel verbaasd. Dat, dat in München, toch door het Duitsland... Hè, hij zelf benadrukt ook steeds hoe beschaafd dat is. En hoe beleefd. Dat daar zo'n verschil kan zijn in zo'n korte tijd van beleving. He, de man was God, ook, ook in de media. Dat uh, het, het nou dat kon hem niet groot genoeg uh, portretteren. En het gaat wel heel snel uh, ook weer naar beneden. Ja, wat mij gisteren verrast is dat hij het accepteert. Waarom zegt hij niet, als jullie mij niet willen, dan ben ik weg? Het, het, het totale mensprincipe, predikt hij altijd. heeft hij ook hier in de uitzending wel eens gedaan. Ja, de totale mens, die krijg je niet nog voor drie maanden, zou ik zeggen. Nee, maar dat heeft met zijn volgorde te maken. Kijk, de volgorde van Louis Vergaal in zijn hoofd is één spelers. Dat is eigenlijk hè, voor hem het criterium. Destijds bij AZ heeft hij op een gegeven moment ook een keer ontslag genomen in een jaar... omdat hij vond dat de spelers hem niet meer volgden. Nou, die spelers van Bayern München, grotendeels staan nog achter hem. Er zullen heus wel wat spelers ontevreden zijn. Want als je veel op de bank of de tribune zit, ga je altijd morren. Mm -hmm. Zeker daar. Mm -hmm. Maar het grote deel zit, zit achter hem. Dan het tweede deel is de technische staf. Nou, die, die staat ook als een blok achter hem. Ja, en dat de voorstand, hè, de, de voorzitter dan zegt van je moet weg... is voor hem eigenlijk het minst belangrijke. Ja, ja, dus wat? hij gaat door voor die mensen. Maar die, die voorzitter zit hem natuurlijk al wat langer in de weg ook. Dat moet hem ook buitengewoon irriteren dan toch? Heb je ja, daar maar, wat van gemerkt? Dat is absoluut een heel irritant proces eigenlijk vanaf het begin geweest. Ze hebben met veel ergaars binnengehaald. En bij elke uh, nederlaag uh, schieten ze daar behoorlijk in de paniek. En uh, dat, is, dat is wel Bayern München eigen. Maar dan kunnen ze niks te doen, uh, zo zijn ze. Ja, zo zijn maar ze. Die, maar die, is ook of die, die club is natuurlijk onmogelijk. Je, die Roemenieken, Heuners, daar zit die bekkenbouw nog op de achtergrond. Ja, het verbaast mij eerlijk gezegd ook dat, dat Louis Vergaal... die toch, als hij ergens is, altijd helemaal de lakers uit gaat delen... dat die A, daar zo'n succes is geweest. En dat hij dat inderdaad zo verdraagt heeft. Want die club is misschien wel de meest onmogelijke, zou je denken. Nee, maar dat klopt. Ik bedoel, als je ook ziet hoeveel trainers zijn verslijten in, in de afgelopen tien jaar... dat is onwaarschijnlijk. Hm. En elke keer weer die paniek als het even wat minder gaat... dat, dat, is, dat is ook een soort uh, hoogmoedigheid waanzin natuurlijk. Ja. Hè? Ze denken daar dat Bayern München sowieso ongeslagen kampioen moet worden. En die Heinkes hebben ze volgens mij ook al een keer weggestuurd. Twee keer al? Twee keer. Ja. Die, die, en staat, die halen? staat nu op de nominatie om het op te volgen, toch? Ja, deze man is 65 jaar. Trainer van Bayern Leverkusen. Nieuw... Ja, ja, ja. Hij, is, hij is succesvol bij Leverkusen. doet hij heel goed. Maar wel met een heel jong team. En het grappige is dat Heinkes een, een soort geloofsgenoot is van, van verhaal. Van Gaal noemt hem ook steeds. Van Kijk nou welke trainers het goed doen. Dat zijn de trainers zoals Jurgen Klopp, uh, Felix Magert, uh, Joep Heinkers. Die hebben allemaal jonge teams gebouwd. Maar ook bij Schalke zit bijvoorbeeld een overgangsfase dit jaar. En dat is heel erg moeilijk. Hm. Want je moet een nieuw team kunnen bouwen. Ja. En je zegt eigenlijk... Hij is dus heel snel afgerekend nu bij Bayern München. En hij wist het eigenlijk zelf van de zomer al. Ze heeft hij het al tegen jou gezegd. Waarom doet hij het dan toch? Ik bedoel, als hij dat van tevoren eigenlijk ook kon bedenken. Waarom dan toch naar zo'n club toe gaan? Nou, ik, ik denk dat, dat je moet er ook inschatten. Uh, in mei... Is zij echt bejubelt. Die balkonscernen die we uh, nu steeds zien. Met hè? die leo uh, over Ja, iets wat, iets wat uh, merkwaardige striptease van een enkel. <lacht> waarbij uh, ook, ook ik zoiets had van... Nou, ik weet niet of ik dat nou zo handig vind, maar goed... Uh, maar, maar toen was hij zo. Uh, God, en, en, en de, de, ook, ook de, de voorzitter en het hele bestuur steunden hem zo. Mm. Dat hij in de veronderstelling was: van, van ik krijg die ruimte wel. Ja. En dat is misschien wel. Mijn uh, ja, kleine is toch, toch ook niet fouten gemaakt. Hij, heeft, uh, hij had de gelegenheid om de selectie te versterken. Heeft hij allemaal niet gedaan. Had hij ook jonge spelers kunnen kopen, lijkt mij, die die kon kneden. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft van Bommel weggestuurd. Hij heeft uh, niet goed overlegd over die nieuwe keeper. Althans, dat vonden die Duitsers eromheen. Het Had hij zich niet een beetje meer aan moeten passen aan die cultuur daar? Nou, dat laatste, dat ben ik wel met je eens. Kijk, als je toch weet dat uw cultuur zo is... als je weet hoe heunes in elkaar zit, hoe Roemenik in elkaar zit... dan had ik misschien wel eventjes een telefoontje gepleegd... om te zeggen van, joh, Thomas Kraft is er klaar voor, die ga ik doen. Dat is de nieuwe keeper. Ja. Hm. Aan de andere kant is Van Gaal echt iemand... die heeft zoiets van, ja, ze weten toch wie, wie uh, ze hebben Kijk, binnengehaald. Ze halen hem ook vanwege uh, zijn eigenzinnigheid binnen, neem je Dat aan. is natuurlijk ook wel zijn kunde. Ik bedoel, hij heeft een specialist in, in dienst gehaald, dat is Frans Hoek. En die zegt op een goede dag... Uh, Louis, hoor eens, uh, Kraft is verder nu het boet. dan en Boet was een 38-jarige. Die, die is ooit als een soort pleister op de wonden uh, in het doel gekomen. De oude keeper, ja. Het was ook een kwestie van tijd. Ja. We Boet ook nooit gehoord dat hij daar een probleem van heeft gemaakt. En Van Bommel? Ja, Van Bommel is een moeilijk verhaal. Is, uh, Mark is, is, is heel uh, trots. heeft hetzelfde als Van Gaal. Het is een enorm ego natuurlijk ook. Vader en zoon toch? Ja, die konden waanzinnig goed met elkaar. Uh, van Bommel is ook degene die Van Gaal natuurlijk heeft gebeld... om te zeggen van kom, uh, München wacht op je. Hij heeft hem eigenlijk min of meer klaargestoomd. Maar uh, Mark was niet fit. De eerste, eerste seizoenshelft heeft weinig gespeeld. En op zijn positie deden andere jongens het erg goed. Toen kwam hij terug met het verhaal bij Louis van... Goh, er is interesse in mij, uh, ik wil weg. Uh, ik kan nog één klappen maken. Mark had gewisseld van zaakwarnemer. Dat is heel erg belangrijk. Hè? Want als een zaakwarnemer op de achtergrond zegt... Mark rustig blijf je niks aan de hand. Maar wat scheelt even, dat. Van Gaal heeft ook gezegd, Mark, ik ga je minder opstellen. En je raakt je aanvoedingsband kwijt. Dat moet je tegen Van Bommel niet zeggen, vermoed ik. Nou, maar ja, Van Bommel heeft er natuurlijk wel expliciet naar gevraagd. Kijk, Van Bobbel zei, wat is perspectief bij Bayern? Want ik kan weg, ik kan naar de Tottenham Hotspur... ik kan heel veel geld verdienen daar. Toen heeft Louis gezegd... Mark, je wordt binnenkort 34, ik gun jou dit... Jij moet dit gewoon doen. Mm. En Even, dat is ja. als heel beledigend opgevat door ja. Mark van Bobbel. Even naar de toekomst. Wat nu? Bondscoach ergens? Dat heeft Vergaal ook al gezegd. Dat hij dat nog wel eens zou willen. Ja, ik denk dat dat het enige is wat hij echt nog heel erg ambieert. Ajax ook toch? Directeur. Uh, hij zou terug willen naar Ajax als alles uh, he, de, zo wordt zoals hij het wil. Ja, maar Kruis zit er weer. Dat dus betekent dat dat, is betekent ondenkbaar, dat, dat ondenkbaar is. is ondenkbaar. Want uh, Johan Cruijff is allemaal poppetjes aan het neerzetten. Ja. Maar... Wat een heel interessante uh, theorie zou kunnen zijn... is dat uh, Baarin ziet Heinkes als een tussenoplossing... wil eigenlijk die bondskas heel graag hebben. En dan komt het ja. van Duitsland vrij. En dat ah. zou voor Louis zeer interessant zijn. Ja, ja dat ja. klinkt heel eervol. Nou, we gaan het afwachten. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel met Jessica de Jong. Ze onderzocht hoe het komt dat bij de meest grote bedrijven... Nederlandse bedrijven, hoort een vrouw doordrong tot de raad van bestuur. Over twee uur begint het Radio 1-journaal. Ducelle Kelso, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is vandaag jullie vraag aan de luisteraars? Uh, nou, dat gaat over de 100ste Vrouwendag. Um, voor welk Nederlands vrouwenrecht moet op deze dag nog steeds worden gestreden? Dat uh, is de vraag aan de luisteraars. Reacties en suggesties zometeen in het Radio 1-journaal. U kunt reageren via het weblog nos.nl of via Twitter. Aapstaartje, NOS Radio 1. En mannen mogen ook reageren, want tot nu toe zijn er vooral uh, vrouwen die reageren. En dat gaat voornamelijk over salarissen. Dat is het voornaamste vrouwenrecht. Het verhaal van Elsbeth op jou, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Goed, daar gaan we straks over <laughs> en dat mogen over mogen jullie horen. verder samen uitzoeken. Na het nieuws van half drie. Dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Het proces tegen de Franse oud-president Chirac is verdaagd tot juni. Chirac staat terecht voor corruptie in de tijd dat hij burgemeester was van Parijs. Een van de advocaten zegt dat een verklaring in de zaak is verjaard... en de rechter wil dat nu laten onderzoeken. Premier Rutte erkent dat het beter was geweest als vorige week woensdag direct duidelijk was geweest dat de koningin een privébezoek zou brengen aan Oman. Maar volgens de premier kreeg de koningin de privéuitnodiging pas nadat het staatsbezoek was uitgesteld. Rutte zegt dat hij niemand op het verkeerde been heeft willen zetten. De provisies voor verzekeringen die worden afgesloten bij een hypotheek of lening zijn nog altijd te hoog, zegt de autoriteit Financiële Markten. Er zijn niet meer zulke excessen als een paar jaar geleden, maar ook nu nog worden provisies gevraagd tot 20 procent. Minister De Jager wil in 2013 een provisieverbod voor tussenpersonen invoeren. En in Schotland is een man opgepakt die mogelijk betrokken was... bij de mislukte zelfmoordaanslag in Zweden in december. Bij die aanslag in Stockholm kwam alleen de dader om het leven. De politie denkt dat hij hulp heeft gehad van de man die nu is opgepakt. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB, verkeersinformatie. Er staat één korte file en dat is bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de afrit Eemuiden. twee kilometer. Er is er namelijk een ongeluk gebeurd en daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Radio 1. Dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Met hier aan tafel journaliste Jessica de Jong, VVD-Kamerlid Matthijs Huizing, biograaf Robert Heukels. Hij is de biograaf van Louis van Gaal. En historicus Wim Berkelaar. Heeft u een vraag aan een van de gasten of wilt u reageren, ga dan naar de website dit is de dag nu En mee ik kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Journalist Jessica de Jong, je hebt een boekje geschreven met de veelzeggende titel Vrouwen zijn gelijk aan mannen. En dan tussen haakjes daarachter, behalve in de directiekamer. Ja. Daarin betoog je dat vrouwen worden gedwarsboomd in hun weg naar de top. Klaas het Bafon is toch geen mythe, zeg jij? Nee, inderdaad, dat klopt. Uh, ik uh, ben uh, dat gaan onderzoeken en ik ben op een hele belangrijke studie gestuurd uh, uh, die gedaan is in België. En daaruit blijkt uh, dat uh, mannen drie keer meer kans hebben dan vrouwen om uh, hoog te stijgen op de carrière ladder. En, uh, en, en hoe, hoe, hoe onderzoek je zoiets? Hoe reken je uit ja, mannen dat mannen meer ja, kans dat, daarop hebben? Dat, dat uh, doe je door middel van een regressieanalyse. Dat wordt door één cono uh, uh, zo genoemd. En wat dat betekent in feite dat je over een hele lange periode, gedurende tien jaar, gaat kijken van. Dan, goh, hoe gaan uh, mannen en vrouwen zich ontwikkelen in hun carrière. En dan ga je volgens kijken van, uh, wat, uh, hoe kan je verklaren... dat op een gegeven moment die vrouwen gaan aftakken, zeg maar... dat ze de verkeerde afslagen gaan nemen. En hoe komt dat dan? En Althans verkeerd, als je, op, die nou ja, als je op de top uit wil komen. als je op de top uit wil komen. En hoe komt het dan dat zij uh, zo ontzettend veel minder promotie maken, uh, de mannen? En dan ga, je dan ga je kijken van, hoe kun je dat verklaren? Nou, dan uh, zijn er dus verschillende verklaringen. Uh, hè, zo meteen uh, gaan we, geloof ik ook, Marieke Stelling gaan nog even horen ja. met haar boek... Uh, de, ja. Het Graatsplan is wel een mythe. Want dat is met jouw boek een reactie op. He, is... Nou ja, ik, dus, uh, haar broek heeft mij uh, zeker verder geholpen in het denkproces. ik het zo zeggen. En het heeft een belang wel een belangrijke rol daarin uh, gespeeld. En, uh, uh, maar goed, het punt is dat je dus een heel groot deel... van het, uh, uh, van het verschil in die promotiekansen kunt verklaren... Uh, een derde daarvan uh, valt te verklaren, uh, maar twee derde niet. En uh, die verklarende factoren zijn dan deeltijd werk. Vrouwen zitten werken in, vaak in sectoren, uh, andere typische sectoren ja, werken korter en uh, op lagere functies. Waardoor ja. je natuurlijk, ja, het is logisch dat je dan niet in de top uh, uitkomt. Maar er blijft een deel over wat onverklaarbaar ja, is. En daarvan deel. zeg jij ja. dat is dus discriminatie? Uh, ja, dat is een sterke indicatie volgens die onderzoeker. Nee, ik, ik, he, ik beroep met niet mijn mening. Ik baseer me gewoon op de bronnen die ik heb gebruikt. Ja. De onderzoeker concludeert er. Uit. Dat is een harde indicatie voor het bestaan van een glazen plafond. Ja. En hij heeft ook zeg maar, persoonlijke voorkeuren zeg maar, meegewogen in het onderzoek. Waar bijvoorbeeld Marieke vooral uh, naar kijkt. Van het, het ligt aan de persoonlijke voorkeuren. Precies, ze hebben andere ambities. Precies, andere ambities. Hij uh, zijn minder op status gericht. Dus, nou, dat heeft hij allemaal meegewogen. allemaal naar gekeken. En dan toch uh, blijft er dus twee derde over. Uh, wat je niet kan verklaren. Dat betekent dat van de twa dus op de duizend mannen hebben, dus acht, of, uh, ja, hebben 18 mannen uh, de kans om promotie te maken. Bij vrouwen zijn het er maar zes. Yes. En dat betekent dat er dus twaalf tegen het glazen plafond oplopen, waarvan er dan vier. Uh, cel, ja, door eigen schuld, door, meer of eigen meer. Schuld, uh, afhaken. Ja. Maar en blijft er blijft nog altijd acht over. Zijn er nog waarvan je niet? En jij zegt dat is erg. daar moet iets aan gebeuren. Daar moet iets, uh, ja uiteraard, want het is een maatschappelijk tenminste als je dat als maatschappij, uh, als een maatschappelijk onwenselijke situatie, uh, he, constateert dat dat zo is, omdat je vindt dat er gelijke kansen voor iedereen moeten zijn. Dat in principe staat dat in onze grondwet uh, dat dat voor mannen en vrouwen gelijk moet zijn. Dus het is zelfs in strijd met de grondwet wat hier gebeurt. Nou ja, in principe gaat het zijn het. Natuurlijk democratisch, uh, we leven in een democratisch land, dus het is natuurlijk de bedoeling dat. Maar mensen, ieder bedrijf uh, mag zelf bepalen wie die benoemt, toch? Ja, inderdaad, dat is zo. Alleen als je... Uh, de, een bedrijf staat niet geïsoleerd in een soort uh, niemandsland... Uh, maar heeft gewoon te maken met uh, maatschappij om zich heen, he. Het is ja. voor bedrijven ook uh, makkelijk om, om, om, om afval te lozen in rivieren. Maar... Dat, is ja, dat is verboden. Dat is verboden, ja. precies. Is het benoemen zo. van een man is niet verboden. Uh, nee, zeker niet. Maar als je op een gegeven moment dus uh, constateert dat er een groep wordt achtergesteld... dan is dat een punt op het waarop een overheid moet gaan, uh, of mag gaan ingrijpen. Ja, en jij dus, zegt dat uh, zouden dus ze moeten doen. Wat dat zou er moeten gebeuren wat jou betreft? Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook het hele diversiteitsbeleid bestudeerd, heel veel bekeken. Allerlei instrumenten die er worden ingezet van bewustzijnstrainingen... tot vrouwennetwerken, tot uh, nou ja, het openstellen van vacatures voor vrouwen. En wat je dan gewoon ziet is dat er eigenlijk maar twee instrumenten zijn... die wel goed werken met ja. het diversiteitsbeleid. Dat is de mentor en dat zijn die sturende maatregelen... die vrouwen dus min of meer voortrekken. En al, Zoals hè, dus een quotum. Bijvoorbeeld, je moet een quotum aantal vrouwen ja, in de top van je bedrijf, bedrijf hebben. dat is het uh, harde instrument. En die mentor, wat ja. is dat? Nou, dat je dus een vrouw begeleidt uh, onderweg uh, naar de top. Dat, uh, dat zijn de meest kostbare, langdurige trajecten. Want heb je een voortdurende coach die je helpt of zo? Dan, dan heb je verschillende coaches. Is dat dan een man of een vrouw die je dan begeleidt? Nou ja, een vrouw is wel uh, aanbevelingswaardig... omdat er bij mannen natuurlijk weer... er zijn valkuilen aan het mentorschap. Je kan uh, met heteroseksuele spanning te maken krijgen. Je kan in een vader-dochterrelatie terechtkomen... waardoor je niet meer... Uh, dat, dat, is, dat is allemaal onderzoek hè, waar dit uit blijkt. Dus dat heb ik niet zo bedacht... Uh, en, uh, waardoor het wat, en, je, en het is moeilijker om bepaalde ergernissen die je hebt... Ten, over de mannencultuur waar je bijvoorbeeld in werkt... om dat te bespreken met ja. een man. Dus dan is het, wat, ligt het wat meer voor de hand om dat met een vrouw die dat allemaal... Ja. En het, het, het positieve als zo'n mentor is dat je insight informatie krijgt. Je kunt bij de juiste mensen geïnteresseerd. Dat, dat, dat werkt. die helpt dus je, je echt verder. Goed, ja. uh, het, het is trouwens wel zo dat dit kabinet alle positieve discriminatie... dat woord mag geloof ik niet gebruiken... maar dat, die, die, dat die diversiteitsbeleid heeft afgeschaft. Ja, he? inderdaad. Dus dat ja. is niet een goede... Uh, goed, uh, dat, dat, dat doet weinig... Het is in strijd uh, met de grondwet. Ja, het is in strijd. <lacht> <met die welzij lacht> ja. Meneer Huizing, doe <lacht> er wat aan. Ja. Nou, dat dus gaan we nu Meneer Huizing, u gaat het niet doen, zegt nee, u? Nee, ik verbaas me ook een beetje over de titel van het boek. Uh, waar het woord gelijk in voorkomt... ik denk dat mannen en vrouwen helemaal niet gelijk zijn. Mannen en vrouwen zijn wel gelijkwaardig. En dat is iets heel anders. Ik ben ontzettend blij dat vrouwen anders zijn dan mannen. En uh, ik zou ook het Nederlands bedrijfsleven uh, willen oproepen... om juist ook vrouwen in te huur, uh, huren. Omdat je daar als bedrijf ook zoveel aan hebt. Ik vind het ook buitengewoon onverstandig. Uh, uh, vrouwen brengen hele andere dingen mee. Hele andere kijk op zaken. Uh, en uh, als jij een ideaal team wil samenstellen kan het niet anders dan dat je ook van de, ja, hoe, zoals je dat noemt, de competentie... Eh, ja, mag ik daar eh, nog even op reageren? Ja, Volk graag. graag is want ik heb daar een heel hoofdstuk over gezegd, ja. dat is heel interessant. Het valt mij op dat er allerlei verkooppraatjes eronder doen over vrouwen. Hè, dat vrouwen zouden betere leiders zijn. Hè, met een vrouw in de top, dan schiet de winst omhoog. Eh, de besluiten nemen toe. Maar er is heel veel onderzoek waar, dat, waarmee je dat helemaal niet kan halen. Ja, dat is allemaal onzin, dat, dat is soort verhalen. Dat is onzin, daar gaat het niet om. Het speelt een kwestie van rechtvaardigheid. Gaat, ja, we moeten terug naar die sociaal-maatschappelijke... Uh, naar dat... Naar dat hoofdpunt. Omdat het gaat er niet om dat vrouw iets extra's toevoegt. Het gaat er om dat ze gewoon mee mogen doen. En dat het vanzelfsprekend is dat ze erbij horen. En ze hoeven niet extra te bewijzen dat ze het kunnen. Want dat is wel duidelijk dat ze het kunnen. Want ze hebben al goede papieren. Ja. Dus, Oké, okay, even terug naar de hoofdstelling. En dan gaan we naar Marieke Stenningaar, LSU-journalist. Goedemiddag, uh, Marieke. Je hebt een boek geschreven, de mythe van het glazen plafond... en jouw centrale stelling was een beetje dat glazen plafond bestaat niet... want het ligt aan de vrouwen zelf. Ze hebben te weinig ambitie, of er zijn andere omstandigheden... waardoor ze zelf besluiten om niet naar die top door te dringen. Wat vind je van deze reactie daarop? Nou, ik vind het allereerst ontzettend leuk. Ik heb altijd gehoopt dat mijn boek een reactie zou uitlokken... Uh, niet alleen <lacht> bij andere journalisten, maar ook bij wetenschappers... die het uit elkaar gingen halen en gingen onderzoeken. Um, wat ik vooral heb gedaan is zeggen van ja... Tot nu toe is het glazen plafond in Nederland, er zijn weinig vrouwen in de top, dat is een misstand. Daarom moet er een kwotum komen en moet er iets gebeuren. Nou, mijn hele betoog is, hoezo, wat is nou de misstand? Hè? Als je kijkt naar het aandeel vrouwen dat voltijds werkt en het aandeel vrouwen in de hogere managementfuncties, dan doet Nederland het uitstekend. Dus wat is het grote probleem? Bovendien zie ik enorme veranderingen nog steeds. Vrouwen zijn echt gestaag aan het groeien in de top van het bedrijfsleven, hun aanwezigheid. Dus ik heb bes willen bestrijden dat er, uh, we stilstaan, dat we achterlopen. En dat uh, het weinig aan vrouwen aan de top een indicatie is ja. van discriminatie ja. of een glazen plafond. Jessica? Nou ja, dat, dat blijkt niet allemaal uit de cijfers. Ik heb ook een hoofdstuk uh, waarin ik heb onderzocht uh, hoe het nou precies zit in de, de onderste managementlagen, van, uh, Om te kijken van wat zit er in de pijplijn, zit er, komt er talent aan. En dan zie je inderdaad wel dat er enkele honderden uh, vrouwen in uh, onder de top zitten bij. Ik heb uh, de, de, overigens over geven bedrijf daar heel moeilijk informatie over, over wat absolute aantallen zijn. Ja. Dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind. Van, laten we ophouden om alleen maar over percentages te praten. Het gaat om die absolute aantallen, want dan weet je echt waar het over gaat. Ja. Maar ik wil toch even naar het centrale ja. punt. Jouw punt is, ja. vrouwen worden nog wel gediscrimineerd. Maar mag ik een vraag stellen? Ja, nee, maar waarom? het punt wat, wat Marike maakt is van... ja, maar het komt wel goed. En ze, de, de, die, uh, het punt is gewoon dat als er blokkades zijn... dan komen ze toch niet verder op een gegeven moment. Het kan best wel zo zijn dat de vrouwen met de juiste instelling... en de goede papieren dus uh, daaraan werken. Maar als ze geblokkeerd worden... Ja, als... Marieke, er is ja? wel degelijk een glazen plafond. zegt Jessica de ja. Nou ja, Jessica baseert dat als ik haar boek goed begrijp... en ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk van te lezen... en ook het geprobeerd het onderzoek van die Belgische meneer uh, op te zoeken... Uh, dat is mij nog niet 100% gelukt... Maar het het is uh, gebaseerd jouw op één onderzoek uit België. Um, dat is interessant onderzoek en ik zal het ook zeker met de rode oortjes lezen. Maar België uh, is een volstrekt ander geval. Ja, als je kijkt in België werken ook veel meer vrouwen fulltime dan in Nederland. Dus ja, ik vind dat, dat, dat nog niet, niet direct nee, dat, dat, dat, mij dat is, dat overtuigen van dat er bestaat ik... een glazen plafond. Nee. Deze meneer zegt ook, ik ja. kan een deel niet verklaren hè, van het ja. verschil in promotiekansen tussen man en vrouw. Dat is een indicatie van discriminatie. Hij houdt ook de mogelijkheid. Open dat dat niet zo is. Je er is veel onderzoek geweest onder uh, vrouwen in het middenmanagement. In Amerika en in Nederland is het ook gebeurd. En als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar vrouwen en mannen... en wat ze zeggen te willen bereiken in de komende tien jaar... Hè, willen ze naar de absolute top... dan zeggen vrouwen minder vaak uh, ja daarop dan okay. mannen. Dus je, je kan nou, je nog steeds voorstellen dat er ook op dat moment... een verschil is in hoe mannen en vrouwen hun leven inrichten. Nee, maar dat, is, is dat ben dan? ik ook, ook probleem... helemaal met Marieke eens, hoor. Ik bedoel, het is helemaal niet, ik, er, op heel veel punten ben ik het met haar eens. Het is ook absoluut niet zo dat we naar een soort land toe moeten... waar iedereen fulltime werkt en carrière maakt. En dat uh, liever niet. Ik bedoel Iedereen moet daar in zijn eigen individuele keuze maken. Vrouwen die voor het uh, oude kostwinnersmodel gaan... moeten dat ook vooral doen. Uh, maar je, Het punt is gewoon, wat ik gewoon inderdaad wil maken... is dat, kijk, die promotie, dat onderzoek is ontzettend belangrijk. Het is uh, in Nederland, uh, dat klopt, is er dus nog nooit onderzoek gedaan... naar verschillen in de promotiekansen tussen mannen en vrouwen. Terwijl ja. dat eigenlijk de enige manier is om over een langdurig periode... ...te zeggen of er echt wat aan de hand is. En oh ja. Dat is natuurlijk heel schrijnend dat dat er niet is. We okay, nemen nog even over, over België over dat daar zoveel vrouwen in de top. Dat is niet zo. In, in België uh, is er uh, 9% vrouwen in uh, topposities. Overigens ligt er in de uh, Eerste Kamer van België een, een voorstel voor een kwotum. Uh, Frankrijk heeft inmiddels ja, ook een heb quotum. Ja, ik okay. moest je getuigen en is afgeven in het parlement zelfs. Ja, nou, nou, ja, ja, dus ik, ik wil dat, nog even naar de ja. vraag van Wim. Wim had ja, één prangende nou, vraag, nou, tot slot. Ik, wat me echt speculeren... Is over die, die redenen van discriminatie. Waarom worden vrouwen gediscrimineerd? Nou ja, dat, is, dat zijn ik geloof je wel, ik heb dus heel veel uh, onderzoeken uit Amerika, heb ik uh, dus gevonden. Daar baseer ik me op. Hè? Want ook over Amerika wordt gezegd dat het daar heel goed gaat. Hè? Dat er een andere mentaliteit is onder vrouwen. Wat ook zo is. Ik bedoel, Nederlandse vrouwen hebben wat minder ambitie dan Amerikaanse vrouwen doorgaans. Maar, maar ook daar lopen ze dus tegen het glazen plafond op. En dat blijkt, uit dat onderzoek blijkt, dat er gewoon allerlei denkfouten, of eigenlijk in hoofdstuk drie denkfouten worden gemaakt door werkgevers op het moment dat ze naar een uh, kandidaat zoeken voor een benoeming. En de belangrijkste denkfout die er is, is dat uh, ja, uiteindelijk denken mensen toch eerder aan een man dan aan een vrouw. Uh, nog altijd. Vrouwen worden toch minder goede managementkwaliteit doegedicht uh, dan mannen. Een tweede punt is dat op het moment dat vrouwen kinderen krijgen, dat ze dan ook minder competent worden geacht uh, voor leidinggevende rol uh, dan uh, mannen. En, en een heel moeilijk punt is of vrouwen überhaupt in het mannenteam passen in de top. Hè? Dat okay. zijn ook, uh... de... Nee, nee Marike, we gaan afronden, want anders komen er andere onderwerpen in het gedrang. Dank voor jouw jammer. bijdrage. Ja, heel jammer. Dank voor jouw bijdrage. Marieke en we spraken over het boek Vrouwen zijn gelijk aan mannen van Jessica de Jong. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. set fire to the rain. Koningin Beatrix ligt onder vuur vanwege het privébezoek... dat ze vandaag brengt aan de sultan van Oman. Over omstreden reizen van de Oranjes gaan we het hebben met Wim Berkelaar. En met hem stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Na welk jaar reizen wij terug, Wim? 1952. Niet Beatrix toen op de troon? Maar... Zeker niet. Uh, net uh, niet. <laughs> een jonge dame van, ik reken even 14 jaar, 1938, nee, 14 jaar. Dus ja. Uh, Oké, okay. haar moeder ah. Juliana zat op de troon. Juliana op de troon, let op, een heel groot verschil moet ik gelijk maken met uh, nu naar Oman. Het, het ging toen naar de Verenigde Staten, keurige democratie, geen bevriend staatshoofd, want die sta, dat staatshoofd zat er natuurlijk maar net. He, dat was uh, Eisenhower. Maar wat ze daar deed, dat was weer een teken van de eigen wijzigheid van uh, Juliana. Die hield daar natuurlijk een, een verhaal, het is een klassiek verhaal geworden natuurlijk... Uh wij gaan uh, alles wat aan bewapening uh, uitgegeven wordt, kan eigenlijk beter aan ontwikkelingssamenwerking worden uitgegeven. Dat zijn ze dus op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Stalin zat er nog. Uh, toespraak in het congres was het, hè? Toespraak in het congres. Stikker was woedend na afloop. Dat Magant, was de minister van Buitenlandse Zaken. De minister van Buitenlandse ja. Zaken. Drees is natuurlijk uh, pacificerende vaderfiguur voor Juliana, op wie ze zeer gesteld was en wederzijds. Dus dat, uh, dat kwam goed. Uh, maar dat zijn officiële staatsreis. En een staatswijs naar een democratie. Maar wat je in de loop der jaren ziet, en dat is het ingewikkelde wat je hier ook met Omaan ziet. Omaan zou een staatsbezoek worden. En dat wordt dan een privébezoek. Maar het ingewikkelde bij die Oranjes... en dat is ook begrijpelijk, dat het staatsbezoek en privé dat loopt door elkaar. Kan je niet want, scheiden. Zeg. Dat kan je niet scheiden, want ze zitten er namelijk al een eeuwigheid. Uh, ze, onze vriendin uh, Beatrix zit er al 30 jaar. Ja. Wat bedoel je? Oh, de sultan zit, ja, ja, ja. zit er 40 jaar. Dus, dus ze kennen dus, elkaar gewoon al heel lang. Ja, en dat, wordt dan, dat gaat door elkaar lopen. Dus als je als kabinet zegt: liever niet. Ja, je ziet Beatrix al kijken. Ja, we weten het allemaal niet. Geheim van Noord-Einde. Maar je kunt je voorstellen... Jij ziet er in ieder geval wel kijken. Ja, ik zie de kijken. Dat je denkt, dat vind ik niet leuk. En dat heb ik ook begrip voor, Elsbeth. Daar heb ja. ik ook begrip voor. Maar dat soort dingen, dat zie je voortdurend. Wat is dat vaker gebeurd? Ik herinner bijvoorbeeld dat op een gegeven moment de koningin ging uh, skiën in uh, Oostenrijk. Ja, toen in daar Jurk Haider Ja, maar oh, daar moet ik, ik Beatrix natuurlijk wel weer verdedigen. Want dat is iets anders dan Somaan. Dat was uh, februari, dan uh, bij Oman. Dat was februari 2000. Heider was met grote meerderheid uh, gekozen. De rechtsextremist, de man die uh, de SS-groep praatte en de verdiensten van de NSDAP. Die was gouverneur van Carinthië. Zij gaat elk jaar nou, naar leg. Uh, leg ontmoet daar geen hoogwaardigheidsbekleders. En zou dan niet mogen gaan. Belachelijk. Hm. Maar het levert wel een motie op. Ja. Ja, maar dan is het ook makkelijk schieten. Hè? Dan is het vrij schieten op, op de ja. oranjes. Vind je te makkelijk. Die commotie is er nu ook. Je haalde net Geert Wilders al aan. Die zei het is een, een erg dom om daar te gaan dineren met, uh, met Sultan Kaboes. Ik vind het zo'n prachtige naam. Die ja. Heeft, hè? ja, het is trouwens niet? een prachtige man. Iemand weet die man, die man is zeven. die ziet eruit. Die man die ja. ziet, die ziet er beter dat, uit dan jij en Dat is geen criterium. Uh, maar, We wil ons, ons even ja. uit elkaar houden. Ja, is, ja. Seksistisch Nee, ja, in Dat, dat op vrouwen daar. Maar goed, kritiek dus. En uh, GroenLinks een stoep, spoeddebat wil. Uh, zit daar niet toch ook wat in? Juist omdat dat zo door elkaar loopt, dat privé en dat staats. Nou ja, daar heb je een punt. Kijk, dat is het ingewikkelde van... Kijk, als, als dit nou een presidentschap was, niet à la Frankrijk, waar het een uitvoerend presidentschap is. Of à la Amerika, waar het ook een uitvoerend presidentschap is. Maar alle de Bondsrepubliek. Dus je hebt hier iemand die er vier jaar zit. Ik weet zelfs nu de, huidige, de naam van die huidige president even niet. Wit of zoiets. Het was een opvolger van Horst Keuler. Ook zo'n vooraanstaande econoom. Die zit er vier jaar. En die kun je gewoon, omdat dat een gepolitiseerde figuur is... is van de CDU, die kun je gewoon zeggen... Uh, Vriend, jij gaat niet naar Oman. Maar hier is dat, dit, is al moment, dit zijn lange vriendschappen, um, dat wordt dan... Maar zeg je nou, ze moet niet gaan, of zeg je, ze, je kan eigenlijk niet van de vraag om niet te gaan, want het is gewoon een vriend van de... Nou ja, dat is het ingewikkelde in dit verband. Maar dan komen er ook nog economische belangen om de hoek. Hoor, ja, hè? dat is natuurlijk ook ja. belangrijk. En nu hebben ze ja. het ook nog over Gaddafi ja. natuurlijk, van ja, er zitten ja. drie Nederlands gevangen. Ja, die economische belangen dat is, scherpen de, mij altijd. Het zijn wel onlusten van, heb ik jou daar aan de gang die, in de nou ja, dus dan kan de koningin daar dan zomaar heen? Nee, maar dat, dat is waar, Jessica, ja, in dat verband zou het eigenlijk niet moeten gaan. Het is toch echt een economische missie. Ja. Ik las ja. laatst dat Nederland op de achterplaats plaats staat... van wapenleveranties. We zijn een waanzinnig exportland als het gaat om wapenleveranties. Gigantisch. Het is gigantisch. We kunnen wat ons wat dat betreft vergelijken met Australië, geloof ik. Dus Daar gaan we het straks over de, <laughs> na drieën ja. nog over hebben. Maar mag je uh, nog één iemand noemen die ja. we echt even moeten kritiseren op dit verband? Kijk, dit wordt dus een privéreis. Maar weet je wie vijf keer... Uh, naar Cuba ging, privéreis hebben we onopgemerkt. Onze hooggeroemde, uh, veel te geroemde, die man wordt. Er, er staan allemaal mythes over het Koningshuis. Bernard is de kwade schurk. En Klaus is de heilige. Klaus was een groot bewonderaar van Fidel Castro. Die, rijdt daar met, die reist in 1998 met Johan Friso rond in Cuba. En daar heb je nooit iemand over gehoord, bedoel je? Nooit iemand. Maar dat was een nee. privébezoek? Ja, dat was een privébezoek. Werd onder de korenmaat gehouden. Want Klaus, ja, Klaus, ja, daar mag je niet aankomen. Maar Klaus had gewoon zeggen: Klaus. Nou, niet Raus, maar Klaus in je huis. Blijven zitten jij. De president van Duitsland heet trouwens Christian Wolf geworden. Nou ja, moet nagaan. Ja, dat weten we niet eens. Kijk, je zegt er zijn wel wat voorbehouden te maken rond die sultan van Oman. Nou, is de sultan van Oman niet een democraat, maar het is ook niet de allerergste dictator? Nou ja, dat rekenen we. Kijk, mag de je dan bijvoorbeeld wel nog naar China en daar met de machthebbers gaan praten? dat is het probleem. Kijk, dat gaf Jeske ook al goed aan. Kijk, als je eenmaal. We zitten al op geleidende schaal. Ik zit al op een geleidende schaal. Want jij denkt Gaddafi. Zelfs jij? Ja, zeker ik nu. Want ja, Gaddafi, die zit natuurlijk, uh, verschijnt zo Hitler bij spreken, die loopt nog over zijn graf te regeren, uh, misdadig zijn eigen volk, dan is dat nog een verlichte spoot. Maar ja, het is natuurlijk helemaal ingewikkeld, want ja, naar China gaan wij altijd. En China is een hoogst ordinaire dictatuur. Ja, ja nee, wat dat betreft is Nederlands echt een land van kooplieden en dat zien we ook helemaal in het huidige kabinet. Uh, het, hè, we gaan lekker voor het grote geld. Meneer Huizing, <laughs> hoe luistert u hier naar? Nou, ten aanzien van de kwestie Oman, uh, laat ik gewoon de minister-president het woord doen. Die gaat erover. En er zijn ook uh, net uh, rond twee wat vragen in de Kamer overgesteld tijdens het vragenuurtje. Ja, u bent volksvertegenwoordiger, hè? Ja, dat, dat klopt. Nou, goed, ik, kijk, ik denk dat het, uh, het uitstel van het staatbezoek dat dat, uh, gewoon een volkomen uh, logische beslissing was. Maar goed, we hebben ook hele goede relaties uh, met, uh, met ja. Oman. En in die zin is het privébezoek ook gewoon uh, verstandig. En uh, nog, nog een aanvulling. Kijk, uh, uh, wij zijn natuurlijk in Nederland er weer erg goed in altijd om uh, achteraf uh, kritiek te hebben. En uh, net werd China naar voren gehaald. Uh, ik heb een, uh, een tijd in de sport uh, gewerkt. En wat mij opviel was dat toen uh, Beijing uh, als stad van de Olympische Spelen aangewezen werd, hoorde je niemand. Was ik fel tegen mijn huizing? Ja, je, fel ja, tegen. Kan ja, dat ik, ik u zeggen? Dat ja, was ik fel tegen. Ik, je, je hoorde toen eigenlijk weinig nieuws. Alleen weer hoorde horen. En vervolgens Erik ah, van Muiswinkel Ja, ja. Maar wacht even. Erik van Muiswinkel begon pas drie kwart jaar nee. voordat we gingen. Ja, maar dan, maar hij, ja, begon ja, nog hij begon op mijn huizing. Sporters en zo kan ik me ja. herinneren. Er er allerlei sporters. Ja, maar te laat. Waar het mij om gaat dan is als je dan zegt. Uh, uh, he, tijdens de uh, toewijzing van Beijing als uh, stad, dan zeg je nou daar, dat wij vinden die, de Chinese uh, overheid een aantal dingen niet goed doen, dus we zijn tegen. Dan moet je dan uh, ook je punt maken en niet altijd op het moment. Um, zoals uh, toen met Beijing driekwart kwart jaar voordat je gaat. dan ben je, gewoon, wat mij betreft, uh, zes jaar te laat. Oké, okay. we gaan uh, gauw door naar onze dichter bij de dag. Hans Wap is dat vandaag. Goedemiddag Hans. Goedemiddag. Wat heb jij gemaakt van het afgelopen uur? Nou, ah, je had heel wat poëtische thema's, maar <tie> ik heb The Old Boys Network. Het netwerk van de oude jongens is als een cricketmatch. Je snapt er geen s'nachts van. Het duurt eindeloos. En de uitkomst staat meestal wel vast. Het netwerk van de oude jongens is als een tiengangen diner Bij het dessert heb je vergeten wat de eerste drie gerechten waren. Maar de deel is rond. In de raden van bestuur zitten weinig vrouwen. Maar de majesteit, dat lijkt me een vrouw die geen halve dagen werkt. Die ondanks al haar zwangerschappen haar baan behouden heeft. CEO van de BV Nederland. Die, Oman, die in Oman gaat dineren met het orderboek in de aanslag. Haar vader kon het ook, verkocht duikboten bij de vloot. De oude jongens van het netwerk kijken met afgunst en verbazing... naar zoveel efficiëntie en vertrekken met de kleinkinderen... in de dienstauto naar de Efteling. Ja, mooi Hans. Zet okay. we op onze website. Dit is de dag.nu. Daar is die terug te lezen. We ah. danken onze gasten Matthijs Huizing, Robert Heukels, Jessica de Jong en Wim Berkelaar. En straks na drieën het ontroerende verhaal van een Afghaans meisje. dat samen met haar moeder en zussen huiselijk geweld ontvluchtte. en opvang vond buiten Taliban-gebied. gewoon een keer De vader sliep in een kamer. En hebben ze de kamer op slot gedaan. waar die vader sliep? Ze, ze moet even lachen. Uh, ze hebben met zijn allen eigenlijk beslissingen genomen, maar dat was haar uh, mening. Uh, Zij heeft zoals de eerste gezegd. Een reportage vanuit Kabul straks na drie uur na het nieuws. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Vanavond om 7 uur...